You Yisrael vandaag hebben we over laat ons mensen maken en we gaan een paar teksten achter elkaar zetten waar we gewoon gaan lezen en ons afvragen wat staat er nou en niet zomaar een tekst nee we gaan er een heel riedeltje lezen hoewel dat woordje ons in de Bijbel nauwelijks tegenkomt er zijn ook Bijbels die zeggen op dat woordje ons wij laten wij mensen maken en dan kan je nog afvragen wij wij wij er dus zijn ook mensen die zeggen ja dat woordje wij dat kennen wij in het Nederlandse taal ook want als onze koning Willem-Alexander een, uh, een, een gebod uitgeeft, of een instructie, of een uh, wat dan ook... ...dan zegt hij, wij, koning de Nederlander. Dan is het in onze Nederlandse taal een majesteitelijk meervoud. Kent u die uitdrukking? Ja, het is bijna onbekend hoor, die uitdrukking. Maar als de koning spreekt, of de koningin, haar majesteit Willemina bijvoorbeeld... ...dan is het uh, wij, vorm, waarin ze spreken. Ook al is het ze persoonlijk... Ik, koning van Nederlanden? Nee. Wij. Daar gaat het om. Nou, ik wil niet dat direct oververplaatsen naar ons... maar we kennen in Nederland ook zoiets waarvan je zegt... Ja, Willem-Alexander, jij bent toch niet meervoudig? Je bent toch niet schizofreen, meerdere persoonlijkheden, dat je gaat zeggen wij? Nee, dat is een majesteitelijk meervoud. Nou, dat was even een voorafje. Laat ons mensen maken... en we beginnen bij Genesis 1, vers 1. In den beginnen... Schiep God. We weten, er is maar één God. En wat schiep hij? Hij schiep de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. Er was niks op. Het lijkt alleen maar water. En duisternis lag op de vloed. En de geest Gods, oftewel de geest van God, zweefde over de wateren. De geest van God. Dat is wonderlijk. God is geest. Hij is de enige die geest is. Op die wijze. Alomtegenwoordig. Kunnen wij onze geest voorstellen die alomtegenwoordig is? Die zit niet alleen om de aarde heen. Nee, die zit ook achter de maan. En die zit ook achter Jupiter en... en Saturnus. Dat is ontzettend groot. Maar de hele schepping is in hem. En door hem gemaakt. Niemand kan aan God denken. Geen beeld vormen. Helemaal niets. Hij is geest. Daarom heeft God ook gezegd. Maak geen beeld van mij. Want dan is dat eigenlijk Gods last. Hè? Je kan geen beeld van hem maken. Met een gezicht, met handen, en voeten. Gaat niet. God is alomtegenwoordig. Nou, die God, die geest is, die schiep. En hoe schiep die? Door te spreken. Er is geen andere weg waardoor God geschapen heeft. Dan door te spreken. God zeide, dat is spreken, hij sprak, er zei licht en er was licht. Hoe lang duurde dat toen hij zei, er zei licht tot het licht ging gloeien? Een tiende, een nano. Nou, uh, als het maar uit te drukken valt in tijd, ben je al aan het filosoferen. Nee, als God iets zei, dan was het er. Ook al was het, het daarvoor nog nooit geweest. Dus als God iets bedenkt in zijn geest en hij zegt het, dan is het er. Dat is heel wonderlijk. Want God is geest. Onze geest is in ons denken. Zo is ook Gods geest, denken. Alleen hij is niet gebonden aan een lichaam zoals wij. Dus als God denkt, ik ga scheppen. Wat zal ik nou eens scheppen? Eindelijk wilde hij een mens scheppen die op hem leek. Maar hij heeft eerst alle andere dingen geschapen om een systeem te creëren... waarbinnen die mens zou kunnen leven. Dus Gods denk is vele malen groot... en verder, wij kunnen er eigenlijk niet bij. Maar er komt een dag dat hij ineens zegt... vanuit zijn uh, overdenkingen... er zij licht. Flats, er was licht. Het heeft niks te maken met de zon, de maan en de sterren... maar hij zegt, licht. God zei... er zijn een uitspansel. Zo... Het hele uitspansel werd gemaakt. God die zei dat de wateren onder de hemel samen zouden vloeien. En hij maakte de scheiding tussen de wateren, weet je wel? Tussen de hemelse wateren en de aardse wateren. Daar hebben we de dampkering gekregen. De aarde dat die jong groen voortbrengen, dat zei God. God zei dat er lichten zijn aan het uitspansel. En dan komt hij, aha, dan maakt hij neemt de zon. En hij maakt de sterren. De maan is eigenlijk geen, uh, geen ster. Is ook geen licht. De maan die ontvangt licht van de zon en die reflecteert het naar de aarde. Daarom hebben we elke periode een heel klein sikkeltje die komt. Eigenlijk hebben we niks, want dat zien we niet. Dan krijgen we een klein sikkeltje, die wordt groter, groter, groter. Halve maan, hele maan. En dan gaat hij weer afnemen en dan is hij weer twee, drie dagen niet te zien. Nogthans, die maan die staat daar gewoon. Alleen de zon die beschijnt hem niet, omdat de aarde ertussen staat. De maan hoort eigenlijk niet tot de lichte der, der schepping. De maan die wordt verlicht door de zon. We gaan nog een keer zeggen. Genesis 1, maar dan vers 26. En God zei... Laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Daar begint het. Als je dat gaat invullen vanuit je drie eenheidsgedachten... en je gaat zeggen vanuit die filosofie... Ja, maar die Jezus die was er wel van voor de grondlegging der wereld... Dan kan hij ook geen mens wezen, want je hebt dus een moeder nodig om mens te zijn. Hij is ook niet in Maria geïncarneerd als een of andere engel of geestelijk wezen. En ineens kwam daar een vleeselijke mens uit. Dat is dus niet zo. Want toen God tot Maria sprak, verwekte hij, gien Verwekken is iets met een begin en in de goddelijkheid zonder eind. Wij hebben een begin en een eind. Nochtans, we worden weer opgewekt om naar het volgende seizoen te komen. God die zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Daar moeten we mee gaan beginnen. Waarom zegt hij dat? Hij zegt het nooit maar omdat het zo is. Nee, er staat een kommaatje achter gelijkenis. Op dat, het redengevende woord, zij, dat zijn die mensen, heersen over de vissen, over het gevogelte, over het vee. Over de hele aarde en al het kruipende gedierde dat op de aarde kruipt. Dus God die heeft die mensen voorgenomen te scheppen, tot stand te brengen, opdat ze dit zouden gaan doen. Eenvoudig hè? Vers 27, en God schiep. Is dat onduidelijk? Wie schiep? God schiep. Nou weet ik dat het woordje God in de Hebreeuwse taal Elohim is. En dat in de Hebreeuwse taal Elohim goden betekent. Zou je er moeten zeggen, als je dat onder woorden moet brengen, en de goden schiepen. Nee, dat is niet zo. Want bij alle goden, die ook maar genoemd zouden kunnen worden, die mensen ook zich voorstellen, is er maar één werkelijke God. Dat is Yahweh. Er zijn er wel meer goden in de hemel, want ook de engelen worden goden genoemd. Zij horen in gehoorzaamheid naar God en ze voeren zijn woorden letterlijk uit. Moet hij een doodsengel sturen om allereerst geboren in Egypte te doden, stuurt hij de doodsengel. En die doodsengel die gaat door al die huizen heen. Dat kan hij binnen een seconde doen. Ook de engel is een geestelijk wezen. En dan doodt hij allereerst eerstgeboren. Maar het is God die hem zendt. Dus er zijn genoeg wezens in de hemel die God geschapen heeft, ten dienste... Want wat zegt hij over de engelen? Engelen zijn gedienstige wezens. Uitgezonden worden ten dienste van hen. Die het heil beërven. Aha. Dus God die spreekt woorden. Zegenende woorden. Vloekende woorden. Maar die engelen die voeren exact uit wat God zegt. Die zijn emotieloos. En ze voeren precies uit. Engelen zijn ook geen mensen. Engelen zijn geestelijke wezens. Hier zegt het dus. God Schiep. En ik heb erachter gezet enkelvoud. Er staat niet Godenschiep, nee, God schiep. God schiep de mens. En hij schiep de mens naar zijn beeld. Welk beeld? Naar Gods beeld schiep God hem. Adam. Dus de mens Adam is door God geschapen doordat God sprak. En zo sprak hij tegen het stof der aarde en vormde daaruit het lichaam van Adam... En toen die daar schitterend op een, op een mosse bedje lag. Toen is hij naar hem toegekomen. Hij heeft geblazen. En Adem komt overeind. En je zegt: Jongen, waar ben ik nou? Schitterende omgeving. Maar God had hem geschapen door te spreken tegen het stof. En hem uit stof te formeren. Dus God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld. Schiep hij hem, dat is Adam. Man en vrouw schiep hij hen, dat is meervoud Adam en Eva. Dus dit is dubbel en dwars. God schept door te spreken: Hij formeert uit het, uit het stof der aarde. En formeert de mens en geeft hem adem. Zo is de mens tot stand gebracht. Wat staat er nou bijvoorbeeld in Psalm 33, vers 6 en 9? Door het woord van Yahweh zijn de hemelen gemaakt. Dat woord is gewoon het spreken van Yahweh. In het Nieuwe Testament hebben daar de exegeten het woordje woord, woord veranderd... door er een hoofdletter W van te maken. En dan zeggen kijk, die hoofdletter W slaat op Jezus. Dus in de beginnen was uh, het woord Jezus. Het woord is nabij God. En het woord is God. Maar dan zeggen ze, Jezus is God. We hebben dat al honderden keren gezegd binnen de gemeente. Alleen nu staat het zo mooi weer op het bord, hè? Het woord is dus gewoon, het woord van Yahweh, daar zijn de hemelen gemaakt, dat is wat hij sprak. Door de adem van Gods mond al hun heer scharen. Heb ik hem erachter gezet, want het gaat over het Heer des hemels, dat zijn de scharen, de heerscharen. Want hij, dat is Yahweh, sprak en het was er. Hij, Yahweh, gebood en het stond er. Denk je dat er twijfels zijn over dit soort uitspraken in Torah? En iedereen weet echt heel goed wat daar in het Hebreeuws staat. Er is geen discussie over. God is de schepper. Het is later pas door de menselijke filosofisch dogmatisch gereden neer, dat ze er dingen bij gaan zeggen in het Nieuwe Testament. Want het staat niet zo in het Nieuwe Testament. Het wordt uitgelegd zo. Want ga je naar de grondletters in het Nieuwe Testament... kom je tot hele andere gevolgtrekkingen. Man en vrouw schiep hij en Adam en Eva... De volgende. Genesis 11 vers 46. Ook zeiden zij. Dit is even een heel andere geschiedenis. Hier gaat het over de mensenkinderen. De mensenkinderen zeiden. Wel aan. Laten wij. Dat zijn die mensenkinderen. Ons. Hè, de mensenkinderen. Een stad bouwen met een toren. Waarop de top van de hemel rijdt. Babel. Laten wij een toren bouwen. Een stad bouwen met een toren waarvan de top tot aan de hemel reikt, En laten wij ons een naam maken. Dus door die toren te bouwen, dan kan iedereen zien. Zo, zegt die mannen, die hebben een toren gebouwd tot in de hemel. Opdat wij, die mensen kinderen, niet over de hele aarde verstrooid worden. Dus ze hadden een reden... En die reden was foute boel. Want God had gezegd... verspreid je over de aarde... verwek kinderen... verspreid je over de aarde... verwek kinderen... want die aarde moest gevuld worden. En wat zeggen ze? Oh jongens, laten we ons een toren bouwen... en ons namaken... zodat we niet verstrooid worden. Dus het is rebellie. Jammer. Afijn, ze zijn met die toren zijn ze bezig... en er wordt het voorgesteld... Dan daalt Jabe neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien. God zelf kon kijken alsof hij naar de aarde moet komen tussen de wolken door. En zei: jonge, jonge, jonge, Gabriel, je hebt gelijk, ze staan een toren te bouwen. Zo is het echt natuurlijk niet. hè. God is geest alomtegenwoordig. God ziet alles gebeuren op het moment dat het gebeurt. Of hij in Amerika zit of dat hij in Nederland zit. Hij is overal, hij is ook hier. Door zijn geest is hij ook hier. We ademen door hem, de ruach. Dank u wel vader. Als hij die lucht wegneemt, die ruach. Waar zijn we dan? Mensen, dieren zijn dood. Yahweh ja, daalt neder naar de stad om de toren die de mensenkinderen bouwden te bezien. Hij komt kijken. En Yahweh zegt, zie, het is één volk en zij alle hebben één taal. Ja, het lijkt mij wel mooi. Dus wordt het wordt dat iedereen gewoon Hollands, Nederlandse praten of Engels. Of Hebreeuws. Ja, inderdaad, ik denk dat God ook wel Hebreeuws spreekt. Het is dus één volk en ze hebben alle één taal. Maar wat is het gevolg daarvan? Van één volk met één taal? André zegt ze willen niet weg bij elkaar. Het staat natuurlijk in de volgende regel. Ik weet wat er staat. Ze hebben alle één taal. Hoe, vaak, hoe graag leren wij niet vloeiend Engels te spreken. Want dan kan je naar Frankrijk, Spanje, Engeland, Amerika. Je kan naar de andere kant, naar Australië. En overal spreek je Engels. En eigenlijk de meeste mensen verstaan je wel. Wil je nog een tweede taal leren? Nou, leer dan Frans. Maar stel je voor dat we allemaal Engels spraken. Zie, het is één volk en alle hebben ze één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Nou, dat is macht, weet je ook niet? Dus als we allemaal op deze aarde één taal spreken, is er niets meer onuitvoerbaar zal zijn op aarde. Onze laatste 100 jaar, 200 jaar, wat een gigantische uitbreiding van kennis en van de talen en van de wijsheden. Raketten naar de maan en naar Mars en Jupiter. Dat is toch absurd dat het zo is. Maar naarmate de mens uitbreidt. Zijn de talen gaan begrijpen. Is er niet, voor hen niets meer onuitvoerbaar. Het staat eigenlijk al in Genesis 11 vers 6. En ook de goddeloosheid komt zo. Want ze zeggen. Ja wat wij nu kennen. Ja wat is het eigenlijk die god. Hè? Die zie je niet. En ze geloven wel in hem. Nee die, die, die gelovigen moet je maar op zijn kant zetten. Maar zo is het niet. hè? Er gebeurt weer wat. In Genesis 11 vers 7. Er staat. Kom aan. Laat ons. Nederwaarders. Ja, Hebben we weer die ons? Laat ons hun spraak al daar verwarren. Opdat iegelijk de spraak van zijn naaste niet horen. Oftewel niet verstaan. Hoor is gewoon schma. Hoor Israël en doe het. Maar ze zouden dus niet horen en het niet doen. Het is precies omgekeerd. Laat ons nedervaren, zegt die ons. En laat ons hun spraak verwarren, opdat iegelijk de spraak van zijn naaste niet horen. Dus hier heb je weer die meervoudsvorm van ons. Hoe doet God dat nou? Ze worden toch gewoon, de engelen worden uitgezonden om de dingen tot stand te brengen die God zegt. En ze doen het letterlijk. Zoals de engel des doods, de eerstgeborene doden, maar het bloed aan de deur ziet van de gelovigen. En ze niet de oudste zoon doden. Die doen precies wat God wil. Op de millimeter nauwkeurig. Laat ons hun spraak al daar verwarren... ...opdat dat zijn naasten niet horen. Dus er zijn engelen... ...die leren aan die groep mensen die dan leeft... ...dat groepje leren we Spaans... ...en die leren we Nederlands... ...en die leren we Brails, en die hebben dat... ...en die mensen die komen bij elkaar... ...en die zeggen ineens... Uh, ...Kuti Makaka. En je zegt, wat zou jij nou te doen? Wat zou jij nou te doen? Kun je de verwarring voorstellen... Staat er ineens eentje Nederlands te praten tegen een Rus bijvoorbeeld. Ja dat gaat helemaal niet. Opdat een ingeluk de spraak van zijn naasten niet kan verstaan. Nou lieve mensen. Zo verstrooide hen Yahweh. Dat is een daad van Yahweh. Vandaar over de ganse aarde. En zij hielden op de stad te bouwen. Want dat was het doel. Zij wilden de stad bouwen. De hoogste toren. En daar blijven wonen. Hij verstoort hun spraak. We krijgen dertig talen daartussendoor. En we zijn allemaal vertrokken naar richtingen waar ze elkaar konden verstaan. en samen verder konden. Daarom noemde men haar naam Babel. En dat betekent gewoon verwarring. Babel is verwarring. Want al daar verwarde Yahweh de spraak der ganse aarde. en vandaar verstrooide hen Yahweh over de ganse aarde. Dus vanuit Babel. ...is alles over de aarde verstrooid. We gaan opnieuw starten. met name het Deuteronomium... ...om te kijken wat God gesproken heeft... ...over zichzelf. Als je dus in de Bijbel wil lezen... ...over een onderwerp... ...ga beginnen in de Torah. Het wonderlijke is van de Torah... ...deuteronomium is een herhaling van de Torah. En er staan alle items... de meeste althans... ...keurig netjes gerubriceerd achter elkaar. Schitterend om gewoon de Deuteronomium te lezen... Maar wat in Deuteronomie staat, staat ook wel in de andere boeken aangemeld. In Deuteronomie vers 4, hoofdstuk 4 vers 35 staat. Gij hebt het te zien gekregen. Opdat gij zoudt weten dat Yahweh de enige God is. Er is geen ander behalve Hij. Hoe radicaal is dit? Los van alles of menselijke inzettingen tot stand gebracht hebben. Door filosofisch geleuter En dan zeggen ja, maar het is toch een beetje anders. God zegt dat wel. Maar ik denk dat hij zijn eigen schepping niet kent. En misschien zichzelf niet eens goed kent. Nou dat is natuurlijk onzin. Hij zegt ik heb het je laten zien. Omdat je zou weten dat Yahweh de enige God is. Er is geen ander behalve Hij. Yahweh. Zo staat het geschreven. En dan gaat hij weer beginnen. Hier had hij het over dat gij zou het weten. En hier zegt hij, weet daarom. Waarom? Nou, weet daarom heden. Neem het ter harte dat Yahweh de enige God is. Streep eronder. Hij was het niet. Hij is de enige God. In de hemel daarboven en op de aarde hier beneden. Er is geen ander. Hoe vaak wil je dit hebben in de Bijbel? De hele Torah gaat erover. Over de ene God. En alle andere goden zijn. Afgoden. Afgoden. Nog een ander woord. Steengoden. Steengoden. Nog een ander woord. Drekgoden. Drek Als je leest wat er staat. Nepgoden. Nep nep Paulus die komt in Griekenland. En die ziet allemaal tempels van allerlei goden. Hij zegt: Zo, jullie zijn God, godsdienstig hè? Jij bent ook een Griek of niet? Jij bent ook godsdienstig hè? Hij zegt, ik heb al je tempels gezien, joh. Hij zei, maar ik mis er nog één. Oh ja, zeg jij, want je bent zo, zo gelovig als de Piet en al die goden. Oh ja, nog één. Want dan wil hij wilde gelijk een tempel erbij bouwen. Zo. Nou goed. Dat loopt natuurlijk helemaal fout. Want als hij in zijn Evangelie daar verkondigt over de ene God en over de zoon van die ene God. en tot die zoon van die ene God sterft. Nou, als nou Yeshua de zoon is van God. en dan sterven. Nou, dat kregen die Grieken niet door de hoofd. Dus je zeggen tegen Paulus... hij hey, wacht eens even. Die, die God van jou gaat dood? Nou, ze, die Paulus, we praten dan wel eens saampjes. Hey, we gaan nou even koffie drinken in de bar. Hij zegt maar we praten dan wel eens. Dus niet. Ze laten hem gewoon vallen. Zijn God gaat dood. Hij kon helemaal niet meer verder praten. Nou. Weet daarom heden... en neem het te harte, broeder en zuster... dat Yahweh, de enige God... Is in de hemel daarboven, in de aarde hier beneden, er is geen ander. We gaan verder, vers 9. Opdat gij zoudt weten, leuk is dat hè, als je het woordje weten intypt in de Google, in de Google of in, de, in je Bijbeltekst. Eh, dan krijg je ineens, hoopla, zomaar ineens honderd teksten waar weten in staat. Als je al die teksten gaat lezen, joh, daar heb je een dag de tijd voor. Dan zit je te kikken over wat je allemaal mag weten door de openbaring van God. Dus het is geen kunst om teksten te vinden met weten. Maar het is wel leuk om daaruit weer te rubriceren en de krachtigste te nemen als het over dit soort zaken gaat. Opdat gij zoudt weten dat Yahweh uw God de enige God is. De trouwe God die het verbond en de goede tierenheid houdt, jegens wie hem... Wat staat hier? Lief hebben. En zijn? Geboden onderhouden. Tot in duizend geslachten. Hoe bedoel je? Geloof maar in Jezus. Ben je gered hoor. Ach Jezus lief lief. Ach je lief lief. Hele gemeente, zeggen. Ja maar wij geloven dat Jezus de zoon van God is hoor. Hartstikke fijn. Wil je dan ook naar zijn geboden wandelen. Zoals hij ons dat voorging. Nee maar de wet is weg. Dat is puur anarchie. Mensen snappen het vaak niet, ze zijn zo getraind en geoefend door hun voorgangers. Wie hem lief hebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten, lieve mensen. We gaan even naar Job, we kennen Job. Job zit ook in een, in een, in een hele moeilijke situatie. Het was de meest gezegende man op aarde. En een engel van God, Satan, die kruist zich door heel de aarde heen en die komt op een moment weer bij God... en tussen de andere zonen van God... en dan zegt God tegen hem als hij hem binnen ziet komen... hé, hey, hoe is het? Nou, hoe zit hij, ik ben rondgegaan over de hele aarde. Hij zegt, heb je ook toevallig Job nog gezien? Ja, zegt hij. Ja, zegt hij, mijn vader... oh, zegt hij, toch geen wonder dat die man, u dient eigenlijk... want je hebt hem ook zo gezegend en dit en dat. Kent u de geschiedenis daarvan? Als Satan openbaart en ter sprake komt, wordt hij door God gezonden, dan is God tegenstander van de persoon naar wie die toegestuurd wordt, die beproefd wordt. Als Bilian met zijn ezel de engel ontmoet, wat zegt dan Gabriel? Ik ben Gabriel, dat is de allerhoogste engel, hè, naast God. Ik ben tot u gekomen als tegenstander. Maak je dat woord open, in het Hebreeuw staat er Satan. Dus ik ben tot u gekomen als Satan. Denk je, zo. Dat is een hele andere openbaring zeg. Dus de engel des heren. een van de grootste engelen voor de troon. Wordt door God gezonden naar een vijand van Israël. Want Biliam wil dat volk vervloeken. Daar krijgt hij geld voor. En God die gaat dat veranderen. Uiteindelijk mag hij toch gaan doen wat hij wil. Maar dan vormt God de woorden in zijn mond om. En dan gaat hij het volk zegenen. Maar hij komt dan om. ...in de strijd die daarna ontstaat. Hij krijgt zijn uh, beloning in de dood. Dus Satan was daar de engel Gabriel... ...en elke keer als je in de Bijbel het woordje Satan tegenkomt... ...of het nou in Hebreeuws is of Grieks... ...moet je je maar bedenken, waar gaat het over? Eigenlijk zou je kunnen zeggen... ...de grote wereldmachten behoren ook tot Satan... Want die grote wereldmachten rondom Israël heen, die doen niks liever als Israël verpletteren. Maar als ze godsdienstig wandelen, beschermt God de grenzen van Israël. Komt er goddeloosheid en afval en afgoderij, trekt God de grenzen op. En er komen dus de vijanden, de tegenstanders van het volk, komen binnen. Dat heeft allemaal met dezelfde bewoording te maken. Misschien moeten we er een keertje een hele preek over houden, maar dat, dat, dat komt er nog wel eens. Waar waart gij, zegt in Job 38 vers 4... Toen ik, zegt Yahweh, ja, nee, de aarde grondveste. Vraagteken. Vertel het Job, indien jij inzicht hebt. Stel maar nou voor dat God je naartoe komt. Want ik heb bepaalde dingen gezegd. En dan zegt God ineens... Hé hey Willem, waar was jij toen ik de aarde grondveste? Vertel het eens, als je inzicht hebt. Zou je het antwoord weten... Job die zit uh, met zijn mondje dicht. Oh. En dan zegt God nog een vraag hoor. Wie heeft haar afmeting bepaald? En Job die denkt ja. Ja, die ja, denkt natuurlijk wel dat is God. Hè? Maar het zijn vragen. Gij weet het immers, uitroepteken. Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Vraagteken. Ja, maar is die moeilijk natuurlijk. Want Job die denkt toch, ja dat kan alleen maar God zijn. Waarop zijn haar pijlers neergelaten? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Job geeft nou antwoord. Terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen gods jubelden. Vraagteken, hè? daar komt hij mee. Hè? De morgensterren zijn zonen gods. Dat zijn de engelen die rondom God geschapen zijn. Als zonen van God en precies doen wat hij zegt. Eigenlijk zijn ze ons het voorbeeld. Maar het zijn geestelijke wezens. Speciaal geschapen om als zonen van God exact te doen wat God zegt. En dat uit te voeren. Eigenlijk zouden wij als de engelen moeten worden. In ons doen en in ons laten. Want wat zegt onze Heer? Doe dat, gedenkt dus je wat. Nee, ik doe de zondag. Dus wat de engelen zijn voor het aangezicht van God. Zo zijn wij mensen van vlees en bloed. Alleen in ongehoorzaamheid gevallen. Door alle tijden heen. En we worden door Messias weer teruggebracht tot de wortel. Torah. He, de regels van Gods Koninkrijk. Dus terwijl de morgensterren tezamenlijk juichten... en al de zonen Gods jubelden. Want het was verbazingwekkend, de schepping die God tot stand bracht. Hij sprak en het was er. Hij sprak, hop, en het kwam er. Laten we gaan naar Johannes 1. Je kan er niet onderuit komen over in de begin was het woord. En hou je oren open zodat je het ook in je hoofd hebt zitten als er ooit vragen zijn, Dus je het kan uitleggen. In Johannes 1, vers 3, ik heb erachter gezet, zoals het in de NBG staat. Je kan ook de Statenvertaling nemen, ook de nieuwe Bijbelvertaling. Er staan allemaal wel iets veranderingen in de tekst. Maar als je oor hebt om te horen en om te lezen, dan zeg je inderdaad, ga je naar de grondtaal en zeg je, nou, nou staat het zo in de grondtaal, waarom zeggen ze het nou zo? Daar verbaas je je over. Johannes 1 vers 1 in de NBG, in den beginnen was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dat staat er. Wat heeft de christenheid gedaan met het vertalen van de Bijbel en met het neerzetten van de Nederlandse taal? Die maken van het woordje woord een hoofdletter. En dan zeggen ze die hoofdletter geeft aan dat dit Jezus is. Zo, daar word je dus even geprogrammeerd in je denken. Oh, dat heb ik nooit geweten. Oh, dus waar een hoofdletter staat, dat is eigenlijk Jezus dan. Ja. Oké, okay, nou fijn dat ik het geleerd heb. Oh, oh, oh. In het begin was het woord. Ik heb er maar een nummertje weer achter gezet. Daar staat het woordje 3056. En 3056, of, daar kom ik dadelijk wel op terug. Eerst in het begin was het woord. Wanneer werd dat gesproken? In Genesis 1, vers 6, ook in de NBG. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Aha. Als we dat nou weten, wie is dan dat woord wat schiep? Admi Yahweh. dat is God. Amen, dat is goed zo. Dus Genesis zegt heel duidelijk in de beginne schiep God de hemel en de aarde... Dat kan je niet meer wegstuffen door later te zeggen, oh dat is Jezus. Nee, dat kan alleen maar als je die drie eenheidsleer hebt aanvaard. En je zegt, ja maar God en Jezus en de Heilige Geest, drie onderscheiden personen, één goddelijk wezen. Dat is filosofie. Er is één God. En Yeshua noemt zijn God en Vader, is ook onze God en Vader. Kent u hem? Ik ga heen tot mijn, vader en mijn, tot mijn God en mijn vader en tot uw God en uw vader. Zo prachtig, zelfs in het Nieuwe Testament. Alsof de mensen doof en blind zijn en het nooit gelezen hebben. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Oh, deze tekst staat een beetje erg laag. Dat woordje 3056, dat is het woordje logos. Zelfstandig naamwoord mannelijk. En dat is in het grondwoord gewoon spreken. Ze vertalen het met woord. Maar er staat gewoon in de grondtaal spreken. En als je nou niet weet wie er spreekt, spreekt in het begin was het woord. Dan denk je, oh ja, dan moet je het onderzoeken. Dan moet je nadenken wie sprak er in het begin. Dat is Logos. Wie? Vraag wie. Als er geen naam bij staat, dan zeg je maar wie is dat? Die Logos. Dat is God. Die sprak. Dat woordje dit het woord was in de beginnen bij God. Hé, hey, mooi is dat hè? In de beginnen was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Dat woordje dit is niet hij. Want als het een mens was geweest die bij God was, dan had daar moeten staan hij was in de beginnen bij God. Dat staat er niet, het woordje dit staat er. Dat is een aanwijzend voornaamwoord. Dit. Hij wijst ernaar. Dit. Je kan ook zeggen dat. En je kan ook zeggen dit. Nee, dat. Dan wijs je ergens naar. Dus dit, waar gaat het over? Over het woord. Wat hier staat, 3056. Was in het begin er bij God. Daar staat dus niet hij. Maar het is dit. Alle dingen zijn door het woord. 3056 geworden. Oh. Dus het woordje, dat is dus eigenlijk spreken. Alle dingen zijn door dit spreken geworden. Hé, hey, geworden, dat is 1096. Dat is ginomai. Dat betekent dus een werkwoord worden of ontstaan. Alle dingen zijn door dat spreken ontstaan. En zonder dit, hebben jullie we weer dit. hè? Niet hij. Hier staat het dus wel over dit. En beslist niet hij... Dus als je één tekst verder leest, heb je de oplossing al als je gewoon de Nederlandse taal kent. En zonder dit, dat is dat spreken van God, is geen ding geworden dat geworden is. Is dus geen ding ontstaan wat ontstaan is. Alles is door het spreken van God ontstaan. Is er iets onduidelijk voor u? En over het uh, Johannes 1 is uh, door de theolo theologen de boel verward geraakt. Want het verwijst gewoon terug naar Genesis 1. In het begin sprak God. Zo duidelijk is het. Johannes 1, vers 1, maar dan in de Naardense Bijbel. Misschien vind je het wel leuk om dat zo te zien. Sinds het begin is er het spreken. Maar kijk, de S, die hebben ze niet groter gemaakt. Door mee te suggereren, kijk dat is Jezus hoor. Nee, dat hebben de NBG mensen gedaan en anderen. Hier staat gewoon, sinds het begin is er het spreken. Zie je? Dat spreken is God nabij. Ik zal een beetje mezelf ertussen zetten. Willem Verduis staat nu te spreken en wat ik aan het spreken ben, dat is mij zeer nabij. Ja, dat ben ik zelf. Snap je het? Zo staat het er. Dus het spreken is God nabij. Ja, het is God zo nabij dat het is God zelf is dat spreken. Dat staat er in Johannes 1. En dat is heel wat anders als de christelijke theologie daar aanwijst. Dat spreken oh dat was Yeshua. En die was bij God. Ja, Yeshua is God. Het is een leugen. Er staan leugens te verkondigen. En de hele christenheid van Rome tot reformatie, protestantisme, pinksteren, charismatisch. Maar echt waar, een leugen blijft een leugen. Het is een verdraaiing van de feiten. Sinds het begin is er het spreken. Ja. Dat spreken is God nabij. Ja natuurlijk. Net als mijn spreken mij nabij is. Ja God zelf is dat spreken. Ja natuurlijk. Willem Verdouw zelf is dat wat hij zegt. Zo simpel ligt het. Het spreken. Want dan ging het over het. Sinds het begin was er het spreken. Staat hier heel duidelijk. Het spreken is er sinds het begin. God zo nabij. Alles geschiet, oftewel ontstaat daardoor. Waardoor? Door het spreken. En buiten dat, wat? Buiten het spreken om, ontstaat er niet één ding dat is ontstaan. Hoe kan ik je nou nog duidelijker uitleggen wat er staat, wat theologie heeft uh, verdraaid en wat door de hele wereld gepredikt wordt? Er zijn maar enkele bijbelvertalingen die gewoon aandurven om het grondwoord te pakken en zoals het normaal vertaald wordt. We gaan er nog eentje uitpakken. Dat woord van Johannes 1, vers 1, komt terug in Johannes 1, vers 14 en 15. Want dat woord gaat uiteindelijk vlees worden. En dat wordt wat anders. Het woord, oftewel het spreken van God, is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Zijn heerlijkheid aanschouwd. een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders... vol van genade en waarde. Over wie heeft hij het nou toch? Yeshua, hoor ik. Wie nog meer? Durf jullie allemaal je handen op te steken? Is dat Yeshua? Ja, dat is Yeshua. Ja, natuurlijk. Dat spreken is vlees geworden. Toen de engel van God kwam naar Maria... en die zegt, Maria, je gaat zwanger worden... Nee, hoe kan dat nou? Ik heb mijn man, die, ik heb geen man bekend. Ja, maar je gaat zwanger worden. Het woord van de Allerhoogste... zal je een zoon verwekken. Het is geen incarnatie van een geestelijk wezen. Het is verwekken, gienomaar, in de Maria. En als ze dat die engel hoort uitleggen... dan zegt ze, oh, ja, daar snapt ze niks van. Maar dan zegt ze, mij geschiet... naar wat u zegt, naar uw woord. Toen ze dat zei... Is ze zwanger geraakt. Want ze is ook niet verkracht door de engel. Hij heeft het gezegd wat God gezegd heeft. En als zij aanvaardt, ha, dan komt de kracht van God binnen. Zo werkt het ook bij ons als we tot geloof komen: dat Yeshua de Messias is. Ze ja, maar dan is Yeshua de Messias. Dat kan niet anders. Zo, dat is een teken dat je de Heilige Geest ontvangen hebt. Er zijn mensen die hebben het hun hele leven geweten dat Yeshua de Messias is. En die worden misleid en die zeggen gewoon, nee, maar zo hebben niet de Messias. Hé, hey, wat is er in Pinksteren gebeurd? Heilige Geest over al die joden die daar stonden. Dat ze in vijftien talen, wereldtalen, spraken en God groot maakte. Dat die mensen maar zeggen, wat is hier gebeurd? Zijn jullie allemaal een beetje bedronken? Nee, dat is de Heilige Geest. We hebben dus de Heilige Geest ontvangen waardoor we beleiden dat Yeshua is de Messias is. En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Dat staat er. Dus als je nou uit God geboren bent en je denkt dat je dat wat je uit God geboren is geworden langs de kant kan schuiven. Wat schuiven die langs de kant? Dat wat je uit de geest van God gekregen hebt. Je zegt in die geest van God, nou alsjeblieft maar naar een ander toe. Ik geloof er geen bas meer van. Die mensen zijn er helaas. Dat is heel triest en verdrietig. Het spreek is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid was van een enige borde des vaders vol van genade en waarde. Dit is de verwekking van Yeshua. Als je ziet wat er staat in Lukas 1 vers 35. De heilige geest zal over u, Maria, komen en de kracht des allerhoogsten zal u, Maria, overschaduwen. Netjes uitgedrukt, hè? hij komt over je. Daarom zal het heilige dat verwekt wordt, zo'n gods genoemd worden. Omdat het, het heilige wat door God verwekt wordt, niet door mannelijk zaad, maar door het spreken van God, rein, verwekt wordt. Daarom is hij zo bijzonder. Hij was niet belast met de erfzonde, als je het een moeilijk woord wil geven. Maar belast met de zonde natuur. Daarom konden we ook van die Suwa zeggen, Hij heeft niet gezondigd. Hij is de Heilige, Hij is de rechtvaardige. Het zal zijn zoon Gods genoemd worden, vers 37. Want geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heeren, mij geschiedde naar uw woord. Hé, hey. wat staat erachter? Waarom vertalen de vertalers dat zo? Al die tijd hebben we gelezen het woordje Logos in de grondtaal. Met woord vertaald, terwijl het het spreken is. En nou krijg je weer dat woordje woord. Maar in de grondtaal staat Rema. Dat is 4487. En als je ziet wat Rema is. Dat is wat er gesproken wordt. Dus Logos moet je je afvragen: hé, hey, wie spreekt er? Oh, dat is Petrus. En wat zegt hij? Oh, 1, 2, 3 heeft hij gezegd. Dat is Rema. Zo ligt het ook met God. Je moet dus in de grondtaal terugzoeken, want de vertalers hebben dat dus niet weergegeven. Die zeggen gewoon het woord. Daarom heb je één grote verwarring. Het woord is het woord van God. Het woord is Jezus van de beginnen bij God. En alles is het woord, woord, woord. Maar de ene keer staat er Logos en de andere keer Rema. Nou, in deze tekst kun je dat heel mooi zien. Want geen... Rema, dus, want geen woord dat gesproken is, het gesproken woord dat van God komt, zal krachteloos zijn. Niet één woord wat God spreekt is krachteloos. Want elk woord wat hij zegt, dat verandert de situatie. Want hij is een scheppende God. En Maria die zegt, zie de dienstmaagd heren, mij geschieden naar uw woord. uw woord. Maar Rema, dat wat u zegt, wordt zwanger. Flats. Zij aanvaardt en ze wordt op het spreken van Yahweh zwanger. Omdat ze weet wat hij zegt. Vind je het leuk om het verschil te zien? Het is maar een kleinigheidje. Maar het is hetzelfde woordje door de hele Bijbel heen. Door de vertalers op deze wijze vertaald. Nou, vers 15. Johannes, dat is Johannes de doper, heeft van hem getuigd en heeft geroepen zeggende, deze was het. Van wie ik zeide... Die na mij komt... Is voor mij geweest... Want hij was eer dan ik. Nou, hier ploffen we toch ook ineens weer... Pst, je hersenen. Wat zegt hij dan nou? Ik ga dadelijk in een andere tekst ga ik het weer naar boven halen. Dus ik leg het nog niet uit. hè? Die na mij komt... Zegt Johannes de Doper... Is voor mij geweest. Ja... Was Jezua nou eerder geboren of later geboren dan Johannes de Doper? Even. Zeg het eens. Later. Ah ja, later. André, die weet het wel. Jullie moeten het toch ook weten? Zes, zes maanden later. Zes maanden later? Ja, dus Jezus is zes maanden later geboren dan Johannes de Doper. En wat zegt hier de tekst? Die na mij komt, is voor mij geweest. Die na hem komt is Jezua, want hij wijst hem dadelijk aan. Maar de vertalers. Die hebben zo een geprogrammeerd denken gehad. Tot ze gemeend hebben dat zo te moeten vertalen. Denk er maar eens over na. Dadelijk komt de uitleg wel. Die na mij komt. Dat is in dit geval Yeshua. Die komt na Johannes de Doper. Is voor mij geweest. Nou ja zeg hallo. Nee hij is ook na Johannes de Doper geboren. Want hij dat is dan. Hè, die na mij komt. Yeshua was eerder dan ik. Goed, daar komen we erop terug. Johannes 1 vers 16 zegt: "Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade." Amen. Want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn door Yeshua de Messias gekomen. Daar hebben we al die tijd naar uitgekeken, al vanaf Adam hebben we offerlammetjes gebracht we hebben de keeltjes opengesneden het bloed laten vloeien in de aarde en we hebben ze geofferd voor het aangezicht van God Yeshua hij is toch het lam, God zag niet dus heel dat profetische beeld van offeranders doen dat kan alleen maar als er een offerlam is wat werkelijk rein en rechtvaardig is dus al vanaf de schepping is er uitgewezen op Messias die komen moest niet zozeer om hem van de Romeinen te verlossen wat de Joden dachten nee, om het heil te brengen en daar was bloed voor nodig. Niemand heeft ooit God gezien. Wie van ons heeft God gezien? Niemand. Dus als je Jezus hebt gezien, heb je niet God gezien. Maar hij is wel het beeld van zijn vader. In wat hij doet, in wat hij spreekt, in hoe hij handelt denk je, mijn God, dat is echt de zoon van God. Hij moet de Messias wel zijn. Want net als Mozes zich aanmeldde bij Israël. Wonderen en tekenen deed. Een staf in een slang veranderen. Zijn hand in zijn boezem. Flik met mijn laatste, weet je wel. Gauw weer terug, hand weer beter. Toen geloofde Israël door de wonderen en tekenen. Nee, die is van God gezonden. Israël gelooft alleen door wonderen en tekenen. Wij als heidenen moeten het door het geloof hebben. Wij worden niet getrokken door wonderen en tekenen. Wij geloven. Maar in Israël is het even anders. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon, die aan de boezem des vaders is, en hij is aan de boezem des vaders, hij is opgestaan uit het graf, opgevaren naar de hemel, hij is aan de boezem van de vader, daar staat dus niet aan de boezem des vaders was, maak je het merken, daar heb ik het geld opgeblazen, streepje eronder, hij is het. Die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Johannes 1, vers 22, zij zeiden dan tot hem, hier gaat het over wat de hoge priesters zeggen tegen Johannes de Doper. Zij zeiden dan tot hem, wie zijt gij? Hé, hey, Johannes de Doper, wie, wie ben jij eigenlijk? Jij loopt maar te praten, te praten en te dopen. En je praat over iemand die na je komt, wie ben jij? Uh, ze dachten natuurlijk, staan voor dat hij Elia is. Dat Elia weer teruggekomen is. Of, of een andere profeet. Of... Ja, ze zijn verward, die mannen. Want Yeshua, alle dagen genast die dove, Doven, blinden. Hij haalde zelfs doden uit het graf. De dag dat hij Lazarus opwekt uit het graf. Zeggen de leiders van Israël. Nou gaat het te ver. Nou zal heel Israël hem volgen. Laten we hem doden. Dus toen Lazarus uit het graf gehaald werd. Hebben de leiders gezegd. We gaan hem doden. Hé, hey, Johannes de Doper, wat zeg jij nou zelf? Wat zeg jij van jezelf? En Johannes de Doper, die zegt, ik ben de stem. Ik ben de stem. Van een die roept in de woestijn. Maak recht de weg van de Heer. Gelijk de profeet Jezaja gesproken heeft. Oh, dat herkennen ze. Want als je tegen een jood zegt. Weet je wat, wat, wat de profeet gezegd heeft. Jezaja in hoofdstuk dit en vers dat. Dan zeggen ze gelijk. Ja zeg het eens. Hij heeft dat en dat gezegd. Dan weet elke leider zeggen. Je hebt gelijk. Wat staat er. Hij zeide. Ik ben de stem die roept in de woestijn. Maak recht de weg des heren. Gelijk Jezaja gesproken heeft. Pats was het op die hoofden van die, van die leiders. Oh. Oh dat is heftig. Want zij weten wat Jezaja gezegd heeft. Johannes 1, vers 24. En er waren sommigen afgezonden uit de fariseeën. Komen ze weer, hè? En ze vroegen hem en zeiden tot hem... Hé, hey, maar waarom doop jij dan? Indien jij de Christus niet bent. Je bent ook niet Elia, je bent ook niet de profeet. Dus ze snappen goed waar het om gaat, vind je ook niet? Dan antwoordt Johannes hun en dan zegt hij... Ik doop met water, midden onder u staat hij van wie gij niet weet. Zo, hij zegt midden onder jullie die nu staan te discussiëren met mij, staat hij waarvan je niet weet. Waarvan gij niet weet. Dus eigenlijk staat Yeshua te midden van die groep mensen daaromheen, met die farisees en die schriftgeleerden. En Johannes die zegt, hij staat midden in jullie, onder jullie. Dus iedereen kijkt kijk, natuurlijk staat er een rabbi tussen met een hoge hoed en met een jas, weet je? Maar die zagen ze niet. Eh, misschien wel van die, van die, uh, die staartjes dan zo, waren, hè? Maar nee, nee, nee. Hè? Hij staat midden onder u. Hij die na mij komt, zegt Johannes de Doper: wiens schoen erin ik niet waardig ben om los te maken.' Nou, dat is heftige taal. Johannes 1 vers 29. De volgende dag zag hij, Johannes de doper, Jezus tot zich komen en zei. Zie het lam gods dat de zonde de wereld werd Het was gelijk klaar voor hem. Hij ziet Jezus, die op hem afkomen. En hij zegt, kijk deze siepen, dat is hem. Dat is hem, zegt hij, waar ik over gepredikt heb. Pssst. Hij had hem gelijk in het vizier. Het werd hem direct geopenbaard. Hij zegt, deze is het... Van wie ik zei: Na mij komt de man. Het woordje aner, dat is mens. Dus na mij komt een mens. Na mij komt niet God. Wat wij er ook aan verbinden. Na mij komt de mens, aner. Die voor mij geweest is. Want hij was eerder dan ik. Daar heb je hem weer. Daarom heb ik net gezegd: we komen er dadelijk op terug, hè? Moet je opletten. Dat woordje, na mij komt een man die voor mij geweest is. Voor is het woordje 1715, en prosten. Dat is een bijvoeglijk naamwoord. En dat is een aanduiding van rang. Een hoogte in rang. Kun je je dat voorstellen? Dat zou je toch niet zeggen? Ja tot dit een hoogte is in rang... er komt niet een soldaat, er komt niet een korporaal... er komt er misschien een man als een zoon. misschien komt er de wachtmeester, uh, nummer twee of drie... een, een, een luitenant, een, een generaal... het heeft dus te maken met aanduiding van rang... niet dat hij voor Johannes de Doper al was geboren... het heeft te maken, hij staat boven mij in rang... ik ben maar de profeet die hem aankondigt, maar hij, daar is het waar het om draait... Die voor mij geweest is, geweest, 1096, komt van het woordje geworden. 1096, mij heeft te maken met worden en ontstaan, is een werkwoord. Zie je tot het gelijk duidelijker wordt als je iets weet wat er staat? Na mij komt een man die boven mij in rang geweest is, dat staat geworden, is ontstaan. Hij is hoger in rang geworden dan ik. Want over hem gaat het. Want hij was eer dan ik. Nu komt hij weer? 44 en nu. Groter in rang. Het woordje 44, 13. Dat is protos. Eerste, groter in rang. Zie je? Hij is ontstaan. En hij was groter in rang. Nou, als de mensen tot dit weten, en ik neem aan theologen die ook de grondtaal kunnen lezen. Met wat voor een bril hebben ze nou gelezen? Nou, Johannes 1 vers 30, die heb ik gecorrigeerd. We hebben hem net gelezen zoals ze hem vertaald hebben. Johannes 1 vers 30 zou je zo neer kunnen zetten. Deze is het van wie ik zeide, na mij komt een man die hoger geworden is, want hij was groter in rang dan ik. Zo eenvoudig is het. Hadden ze nou gewoon vertaald wat er staat, had je toch gewoon zelf kunnen bedenken waar het over gaat. Maar van Rome tot reformatie, protestantisme, charismatisch, die zijn zo charismatisch als wat. Ze zien in elk woord een woord van de Heer. De Heer maakt me zo duidelijk. Nou, we gaan allemaal schat rijk worden. We krijgen voorspoed van de Heer. Ze denken dat ze allemaal een roze roos krijgen, of zo, weet je wel. Meestal moeten ze ook nog collecteren daarna. Dus uh, offer, geef. Er zal gegeven worden. Uh, een overlopende mate, een geschudde zak. We kennen toch de predikers die dat zeiden? Ja, die het. het waren natuurlijk leugenaars. Die hebben teksten ergens bijgepast Die er helemaal niet bij horen. Deze is het van wie ik zei. Na mij komt een man die hoger geworden is. Want hij was groter in rang dan ik. Oh. Nou. Nog een klein stukje uit, uh, uit Corinthians. Laten we hem even bijpakken. 1 Korintiërs 8 vers 6. Voor ons nogthans... zegt Paulus... is er maar één God... de Vader. Wat zegt Paulus? Hoeveel goden zijn er? Dit is duidelijke taal. Vooralsnog, broeder en zuster... hoe mensen ook reutelen... er is maar één God... dat is de Vader. Uit wie alle dingen zijn... ...en tot wie wij zijn. En er is één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Hoe lezen de mensen dat nou, die dus die drie eenheidsleer hebben? Oh, door hem. Oh, door Jezus. Oh, nee, dat woordje door is dia en dat dient vertaald te worden met omwille van dus, wat staat er voor nogthans is er maar één God de Vader uit wie alle dingen zijn en tot wie alle dingen zijn en er is één Heer Jezus Christus omwille van wie alle dingen zijn en wij door hem maar niet bij allen is die kennis en bij Rome zeker niet niet bij allen is die kennis bij ons wel je moet het alleen onderzoeken, je moet het lezen. Wat staat er? Haal een uh, Bijbels woordenboek en kijk hoe het in het Grieks staat of in het, het Hebreeuws staat. Want wij praten nu over teksten uit de Torah en we praten nu gewoon uit het Grieks, Korinthe. Nog even uit Timotheus. Daar zegt Paulus in 1 Timotheus 2 vers 5, want er is één God. Er is ook één middelaar hè, tussen God en de mensen. De mens, Christus, Jezus. Hij zegt ook niet, dat is de God, Jezus, Christus. Want zo spreekt de Bijbel niet. Zo spreken de discipelen ook niet. Want ze weten dat Yeshua de Messias is. Hij is de Zoon van God. Er is één God. Ook één middelaar. Tussen God en mens. De mens, Christus, Jezus. Amen. Nog één keer lezen, er is maar één God en er is één middelaar tussen God en de mens. De mens Christus Jezus. Amen. Amen, broeder en zuster. Sabbat shalom.